Maar nu eerst het NOS nieuws van zes uur. Joris Dubinitski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van dertig waarnemers naar Syrië. Die moeten toezien op de naleving van het staakt het vuren dat sinds donderdag van kracht is. Rusland had moeite met de ontwerptekst van de resolutie omdat er vooral eisen werden gesteld aan het regime van president Assad. Maar na aanpassing van de tekst is Rusland toch akkoord gegaan.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 Bos heeft laten weten dat hij het betreurt dat de Belgische onderhandelaars niet onder ede hebben willen verklaren bij de commissie de Wit. Een grote groep KLM-piloten wil af van de verplichte pensioenleeftijd bij de KLM van 56. Ze vinden de leeftijdsgrens onzin en willen doorvliegen. Ze wijzen erop dat de pensioenleeftijd van 56 in het buitenland niet wordt gehanteerd. De KLM en de pilotenvakbond VNV willen de leeftijd behouden om zo de doorstroming van piloten te garanderen. Op 20 april wordt duidelijk hoe de Hoge Raad erover denkt. De financiële topman van woningcorporatie Vestia is opgepakt. De aanhouding van Marcel de V is onderdeel van een fraudeonderzoek naar Vestia van het Openbaar Mysterie. Er zou sprake zijn van omkoping, witwassen en belastingfraude...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 Kozen tot beste zanger bij de 3 FM Awards, meer dan terecht natuurlijk. Ook live is hij zo goed. Wele Noordia en zijn eerste hit, Wicked Way. En welkom, uur 2, zondag in Kennemerland. Zondag in Kenmerland zeg ik. Nee, Entertainment View. Morgen is er zondag in Kenmerland. Programma doe ik ook, dus uh, soms raak ik wel even in de war. Nee, Entertainment View. Uur 2, zaterdagavond. Hier in uh, Zandvoort gaat beginnen. Het is 7 uh, over 6. En nieuws over de HEMA. Wat die, um, want jij, ja jij, jij mag een nieuw broodje ontwerpen voor de HEMA. Via internet kan iedereen zijn eigen broodje samenstellen. De top 20 van de broodjes met de meeste stemmen wordt beoordeeld door een jury. Met onder andere tv-kook Kaspar Burki. Het winnende broodje komt een seizoen lang met de naam van de bedenker op de menukaart te staan. De winnaar mag een jaar lang gratis lunchen. Dus heb je nou een lekker ingrediënt voor een heerlijk broodje? Laat het weten. Hema.nl voor meer informatie. En van de volgende week weten we hoe... Sprinkhanen en meelwormen, hoe je die kunt eten. En hoe je die kunt verwerken in een lekker hapje. Want dinsdag verschijnt namelijk het eerste Nederlandse insectenkookboek. Insecten eten zou heel gezond zijn. En dat we ze niet lusten, ze alleen maar tussen je oren zitten. Favoriete gerechten van de schrijver zelfs is Lumpia met sprinkhaan. Die smaakt kastanjeachtig, zegt insectenkok Henk van Gurp. Ik ben ook wel eens benieuwd, hoe zou het nou, nou smaken, insecten? Nou, je kan het weten naar, uh, uh, naar, het, koken, naar het kopen van het kookboek. En McDonald's gaat uh, zijn filialen in Frankrijk verfransen. Zo lanceert de fastfoodketen in zijn uh, 1200 Franse restaurants een nieuw product. Namelijk de Baket. Dat is een warm, of, uh, krokant warm Frans broodje met rundvlees, scherpe mosterd en emmertal kaas. Het is een proef van zes weken. Dan wordt gekeken of de Mac Baket in de smaak valt bij de Fransen. Wat zou je dan in Nederland krijgen? Nou, de Mac Croquet heb je al. Dus puur de Mac. Ja, de Mac Drop of zo? Mac, Mac Flurry Drop zou natuurlijk kunnen. Als het nou heel erg lekker is, misschien komt het ook nog naar Nederland. De Mac Baket Siertevos. Wellicht ken je hem, is een Nederlands voetbalcommentator en staat vooral bekend om zijn langdradige verhalen. Wat vaak over de achtergrond gaat van spelers. Nu was het commentator bij de wedstrijd Atletico Madrid tegen Real Madrid. En toen gebeurde dit. Het wereldrecord nutteloze feitjes vertellen. de Vos. De laatste keer dat Atletico van Real won, leefde Jesus Giel nog in de vorige eeuw. Was Asnar minister-president? Kon je in Spanje nog betalen met die goede oude peseta? Kreeg todo sobere mi madre, bijna een Oscar. Casillas werd jeugdwereldkampioen in Nigeria. En Van Gaal won voor de tweede keer de Primera Division met Barcelona. Eto'o speelde nog voor Real Solari nog bij Atletico En op 30 oktober 1999 speelde Seedorf de derby tegen Hasselbank En Jimmy Floyd won en maakte er twee Sindsdien duurt Reals Racha in de derby al 22 wedstrijden Fuera en in casa 46, 188 dagen ongeslagen tegen Atleti 12 jaar, 9 maanden, 30 dagen souffrir voor de socios van Atletico Madrid bijna 13 jaar geleden was keeper Courtois 6 Falcao 13 Euzil 10 en Benzema 11 bijna 13 jaar lijden is voor iedereen te veel maar niet ...voor de Colchoneros in deze tempel aan de Manzanaris. De tempel van Atletico Madrid. God, en daarom vind ik uh, Sirte Vos wel leuk. En uh, ken je hem nog niet? Op YouTube staan nog veel meer fragmenten van Sirte Vos... ...met al nog meer onzinhalen. ik vind het wel grappig. Het is 11 over 6. Goedenavond. Dit is uh, Entertainment for You. I Met zometeen muziek van Emory One Thing, ken je haar nog? En hier is Ed, zijn nieuwe single heet Woman Stuck in the Middel. Waiting for the phone to ring, I'm searching for a song to sing, my God I feel lonely.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 can play the She knows me Woman She acts just like she Knows Woman Really thinks she knows me Stuck in the middle, oh Wat een plaats zeg. Amory En um, wat een chick was het, hè. Misschien nog wel steeds. Maar we hebben langs, lang niks meer van haar gehoord. Dit was uh, haar grootste hit uit 2005. En um, mannen. Zal ik een tipje geven voor vanavond. Kijk deze clip op YouTube. One Thing hoorde je hier bij um, Entertainment View. Goedemiddag. CFM Zandvoort. Ik kom op een, uh, wel een leuk filmpje. Heb ik, net, uh, heb ik net gezien. En die wil ik ook aan jou uh, laten horen. Want um, je kent vast wel zo'n hele kleine speelgoed-gitaar. Um, ja, vaker wordt dat met, uh, met iets van ja, plastic snaren wordt het, uh, gemaakt. Vaak wordt dat voor kinderen gemaakt. Maar deze jongen, die ik hier voor me heb, is zo muzikaal... ...dat hij ook gewoon erop kan gitaar spelen. Een klein stukje, hij doet Sultans as Swing. Best knap, het filmpje kan je checken op dumpert.nl En er staat nog een ander filmpje Want Ramstein is uh, enorm populair Vooral bij jongeren en volwassenen Maar nu is er een filmpje opgedoken Van kinderen En deze kids die uh, gaan uh, Ramstein naspelen Er zit uh, een meisje Die heeft uh, een, twee trommels voor haar Een meisje op een keyboard En een jongen speelt gitaar En hij zingt ook En het gaat zo Die zonne schijnt meer uit die augen. Ze wordt er dan echt ondergeven. Wat wil ze nou best En het is ook best knap. Het filmpje is wel heel erg om te zien. Omdat het uh, vooral het kleine meisje in de hoek, die op de trommel staat te slaan, nog best muzikaal is jongetje die zingt dus met gitaar en nog een uh, ik denk zijn zusje op, uh, op de keyboard. jongens dus check op dumpert.nl. Ramstein Zone cover. Zometeen muziek van Jamiroquai Kwai. En dit is uh, nieuwe muziek van de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright. So you say everything's gonna be Someone my left, got a handle with finesse and no stress would be best Yeah, Unless yeah. it's all just for the best In which case I'll replace baby girl with the next child I never gave up on you, you never gave up on me But time turned tricks and did no favors for weed time and tired, trying to blind our eyes But we'll never catch us cause we are climatized No, our demise is not finalized 'cause the sign, is not, nice, so the time is right So you say everything's gonna be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 Are we trying to make it rattin' internationally. So Wat word ik hier vrolijk van? Eén van mijn favoriete artiesten. Jamiroquai. Space Cowboy, hoorde je. En ben je nou van plan om vanavond op, of eventueel morgen naar Beverwijk te gaan? Houden we even rekening mee dat er geen treinen rijden tussen Haarlem en Beverwijk. ProRail uh, Pro werkte onder meer aan een spoorwegovergang. En NS heeft uh, tussen Haarlem en Beverwijk bussen ingezet. Die vertrekken vanaf de Jansweg bij het station. Tot zover even korte informatie over het treinverkeer tussen Haarlem en Beverwijk. Mocht je naar Beverwijk willen. Zometeen hier bij ZFM Zandvoort. popster Henry. Hij vertelt ons allemaal wat er is gebeurd in showbiz nieuwsgebied. Je hoort de naam John Mayer. En Clarity. My body, I worry, I throw my fear around But this morning, there's a calm I can't explain The rockin' is melted, only diamonds now remain I will bend the light, pretending that it somehow lingered on when all I got. Henry. Oh, wat gezellig. Oh, het enige wat de lijf. Het showbiznieuws nieuws met Popstar Henry. Zaterdagavond, half zeven geweest, dus het is tijd voor Popstar Henry. Henry, goedenavond. Ja, goedenavond allemaal. Luister thuis natuurlijk ook. Uh, we zijn er weer, jongens. Goed om te eh. horen. Ja, perfect. Ik heb, ik heb begrepen voor jou dat het uh, daar een beetje een zonnetje door uh, door, door, door, door, door. Ja, het is, uh, het is lekker weer geweest. Echt een, uh, echt een lente, lenteweertje vandaag. Nou, dat kun je hier absoluut niet zeggen, hoor. We nee, is het echt zo? Geluk gehad. Okay. Ja, het is het is echt slecht hier. Het is een beetje regent een beetje bij de dag. Dus. Oké. Okay. Het is uh, koud. Uh, nee, ik denk eerst dat we een lekker winterdagje hebben gehad. Oké. Okay, nou, misschien komt het, komt het ja, nog uh, die kant op. Ja, daar gaan we gewoon zonder mee van uit. Nee, het is gewoon zo dat, dat uh, die buienlijn bleef gewoon hier boven Zuid-Limburg gaan en die uh, was heel hardnekkig. Ja. Heb je, dat hebt u wel eens van die momenten, hè? Ja, zeker weten. Maar goed, best wel niet We hebben nog wel andere dingen natuurlijk, natuurlijk hè. Ja. <laughs> goed, hebben we hebben wat showenies voor jullie, Willy. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, goed. De, de, de toppers zijn weer aan het uh, repeteren geslagen. Want die zijn natuurlijk 17 en drie keer in de Amsterdam Arena. Ja. En uh, ja, dat is schijnbaar. De, de dolle treppen zijn daar lachen hier brullen, uh, wat ik begrijp. Dus uh, ik kan me wel wat bij voorstellen, natuurlijk. Hè. Ja, want de toppers zijn tegenwoordig zonder Gordon, hè? Ja, ja, ja inderdaad. Ze dus hebben ze drie keer flink bezig. Dus uh, ja, goed, dat is ook zo. En dat, uh, ja, even, even Gordon niet erbij. Je hebt het druk, hè? Op dit moment. Ja. Ja, prima. En dan hebben we natuurlijk. Uh, ja, er is een verloving uh, van, dat is eigenlijk lang uh, geleden eigenlijk al wat verwacht. Dat is met Bert Pitt en Antje, met met Jolie. Yeah. Maar het is het inderdaad uh, eindelijk zover. Ze zijn in ieder geval verloofd nou. Oké, okay, dus ze gaan eindelijk trouwen. Hoe lang zijn ze bij elkaar eigenlijk? Ik heb geen idee, maar dat is toch al enkele jaren? Ja, ik denk wel de, minimaal vijf jaar, ja. toch? Nee, langer. Zeven jaar al. Ja, oké. Okay. Ja. Dus vanaf 2005, ja, want een keertje tijd natuurlijk, hè. Ja, natuurlijk. Uh, in ieder geval, uh, we wachten af wanneer de buil zo ver is. Dus we wachten op een gegeven moment, er is nog geen data gepland. Dus, uh, maar daar gaan we ongedwijfeld horen natuurlijk. En dan vertel ik jullie natuurlijk alles weer van. Zeker weten. Ja, goed, dan hebben we natuurlijk uh, het verhaal van, uh, van uh, Peter R. de Vries. Hij heeft een, een reportage gemaakt over de voorgenomen huurmoord, uh, wat hij wilde uitzenden. Ja. En, uh, dat heeft hij terecht, heeft dat voorkomen. Oké. Okay. Uh, ja, en nee, hij mag het niet uitzetten ja, Ik denk dat ze tegenwoordig ook allemaal boten op hun hoofd hebben Natuurlijk hè, Want uh, als je op een gegeven moment een uh, kleine mis, uh, misstappen gaat Dan sta je met, met, met foto aan de krant en ja. dat, dat, dat we het allemaal maar kunnen ja. Goed, mag maakt het verder niet uit Maar uh, hij mag in ieder geval geen gestolen informatie gebruiken Oké okay. nee, Dat hoor je wel steeds vaker hè? Dat er, uh, uh, Ken je dat verhaal van uh, Po-nieuws? Dat had een uh, nieuw, pro uh, nieuw, uh, nieuw programma Politie ja, ja. En um, dat, ze gingen dus een, een scooter, die hadden ze uitgerust met um, gps uh, materiaal, waardoor ze die scooter konden volgen. En dus die gas uh, die je had gejat, die konden ze daarna um, ja, oppakken, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. En ze waren van plan om het gewoon uit te zenden zonder uh, die jongen um, her, her, her, om, onherkenbaar te maken. Die jongen is naar de rechtbank gegaan en hij heeft dus ervoor gezorgd, of ja, voor elkaar gekregen, dat hij toch onherkenbaar in beeld moest komen. Ja, ja, precies, ja. Dus, uh, ja, goed, uh, ik, ik snap het ook helemaal niet meer in de rechtsstatie in Nederland. Dus ja. Er is gewoon daar ook één zoontje. Ja. Als je veel geldt, hebt, dan kun je alles tegenwoordig, hè? Ja, zeker. Ja, daarom. Maar nou, we wachten er wel eens af of het allemaal uitgelopen natuurlijk. Hè. Goed, jongens, dan hebben we natuurlijk weer. Uh, uh, nou, de winnaar is hier in Nederland. Uh, is die ook in uh, Duitsland? Is die te buis gekomen? Die was hier ja. eerst op de woensdagavond. Uh, en die hebben ze nou weer naar de vrijdagavond geplaatst. En daar blijkt het voor mij geschreven gehad, Want uh, de kijkcijfers waren weer dramatisch. En als je dan praat over dramatisch. dan praat je wel over 1,6 miljoen mensen die keken. Maar ja, voor een land als Duitsland is dat heel weinig. Uitleider. Is ja, Linda ja. de Mol niet daar presentatrice van? Ja, dat klopt, ja. Ja, ja hè? De, ja, alleen dan een moeder is er presentatie van. Ja. En, uh, ja, waarom dat zo is? Ik heb geen idee, liggen er nou een programma of verlicht dit aan, hè? Ja, ik heb ook geen idee. Ja, goed. En, uh, ja, het, het werd op, uh, afgelopen woensdag uitgezonden. En, uh, het was op dezelfde tijdstip als uh, Let's Dance. Ja. En die werd gepresenteerd door Sylvie van der Vaart Ja, zij doet het goed, hè? Uh, ja, dat deed het geweldig. Want daar keek je maar liefst 4,8 miljoen uh, kijkers naar. Dus bijna ja. 5 miljoen kijkers. Dat is op een gegeven moment wel een klein beetje groot verschil. Ja, zeker. Dus uh, ja, in ieder geval uh, wordt de wordt voortaan op vrijdagavond uitgezonden. En dat was eigenlijk eerst ook de bedoeling, maar omdat er een, een Duitse voetbalwedstrijd was, hebben uh, ze dat op boezem gezet. Oh. Ja, maar als je kijkt naar uh, hoe het in Nederland is geweest, ja, was ook niet echt een geweldig succes. Nee, klopt. Dus uh, ik ben benieuwd hoe lang ze daar nog mee doorgaan, hoor. Ja, nou, ik weet niet hoe dat zit in Duitsland. Ik denk dat dat net zoals in Nederland uh, wel grote druk achter zit. Uiteraard het is altijd ja. zo. Kijk, zij bepalen uiteindelijk of uh, het programma blijft of niet. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Goed, jongen, dan hebben we nog uh, een, een aantal uh, sterren, van wereldsterren die uh, dus met ergens stiek zijn. Van, van eentje is Ryan O'Neill. Ik weet niet of, niet of ik het kunnen herinneren. Ryan O'Neill. Ryan uh, O'Neill, dat was vroeger een speel. Die is, is die eigenlijk begonnen in een hele oude serie. Uh, dat heette Patent Place of zoiets. Mm, Oké. Okay. Dat is een, een van de langslopende series die ze ooit op de televisie hebben gehad. Uh, uh, vlak na Coronation Street of zoiets was dat geloof ik yeah. en ik heb dat nog wel herinneren, dat was ik, ook, was ik ook nog een kleine jongen Patent Place, maar dat was inderdaad een, uh, een serie dat elke, elke dag bij de televisie was die. en daar is, dat is uh, Ryan O'Neill eigenlijk bekend door geworden ja, hij is ondertussen al 70 jaar en uh, hij heeft in 2001 nog een keer bij hem uh, leuke nieuws geconstateerd. Oké. Okay. En nu dat hij weer voor straat kan ik erbij gekregen, maar ze zwaar in ieder geval in het vroegstadion bij. Ja. En uh, ja, in ieder geval, uh, ze gaan voor volledig herstel, dus uh, het gaat helemaal goed komen met hem. Oké, okay, nou goed nieuws. Ja, zeker weten. Ja, en dan hebben we natuurlijk Rob een van de Bee Gees. Ja. Ja, die ligt uh, sinds vrijdag uh, in, uh, in coma. Oh. En, ja, die had ook complicaties gekregen, hij lag in het ziekenhuis. Uh, nou heeft hij ook nog een zware ontsteking erbij gekregen. Ook nog? Want hoe oud ja, is ja. hij eigenlijk? Hij is toch ook al de 70 gepasseerd? Nee, nee, nee. Die is pas 62. Oh, oké. Okay. Oh. Dus is hij, in principe is hij nog vrij jong eigenlijk ja. dan. hè? Ja, zeker. Dus, uh, maar ja, goed, het is niet anders. Wacht uh, af hoe het verder met hem gaat. Uh, ze, ze, ze hebben in ieder geval gezegd dat het uh, niet goed uitziet. Dat hij misschien zo binnen een paar dagen zou kunnen overlijden. Ja. Nou ja, goed, dan hebben we weer een wereldster die, uh, die overleden is. En, uh, ik ben benieuwd wie er de volgende weer is natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Maar goed, heb jij trouwens nog Hollands Kortelland gezien? Nee, ik heb, het niet, ik heb het niet gezien. Als ik eerlijk ben, volg ik het ook niet meer. Ik ben het een beetje, een beetje zat. Ja, je ben een beetje moe, hè. Ja, te ja. ja ik, ik was toevallig nog even kijken. Dus nu is er nog een, uh, een herhaling bezig van uh, Hollands Kortelland. Ja. Dus, uh, dus je kunt er even kijken als je wilt. Okay. Je is dat op uh, RTL4? Ja, RTL4, ja. Okay. Uh, in ieder geval, hebben we hebben weer maar liefst uh, bijna twee mensen nagekeken. Ja. En dat was natuurlijk niet, niet verkeerd, hè? Ja, echt ongelooflijk. Ik, uh, ik, ik dacht, iedereen is het wel een beetje zat, maar dat valt dus, ja. Uh, valt dus tegen. Ja, het is ongelooflijk dat er bijna 2, 2 miljoen mensen naar kijken. Ja. Ik moet natuurlijk eerlijk zeggen dat er op dit moment nog geen concurrentie nog is, dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Dus ja. We zullen we zullen dadelijk een, een, een, betere, een betere referentie hebben naar, naar andere programma's, ja. ik wil dat die wat meer vergelijken met elkaar. Hè? Ja, klopt. Dat is ook zo. Goed, jongens, dan heb ik nog, uh, nog één dingetje wat ik jullie te vertellen heb, te melden heb. Uh, is dat Madonna een beetje uit de gratie aan het raken is. Oh, spannend nieuws. Ja, ja. De 53-jarige die, uh, die heeft nou een uh, CD, een compact CD uitgebracht. Ja. En uh, die is veel minder succesvol dan ze eigenlijk gedacht hadden. Ja. Nou ja, um, heb jij de liedjes gehoord? Ik heb ze eerlijk gezegd nog niet gehoord. Nou ja, het is, ook niet echt, uh, het is ook niet echt heel bijzonder hoor. Kijk, wat Madonna uh, nu heeft gedaan met ja. haar nieuwe album. Ze heeft um, liedjes opgenomen die op dit moment populair is, zijn. Dus dat ja. zijn gewoon uh, met uh, harde beats eronder. En uh, ja, gewoon echte hits van nu. En daar heeft ze een album mee gemaakt. Maar ja, zitten de echte fans van Madonna daar wel op te wachten? Ja, ik kan me nou eens voorstellen. Het lijkt hey. me wel beter mee, dat je ei, eigen geschreven nummers hebt, um, uh, dat je die uitbreekt en niet dat er een rits en dat een, een, een, een smeulig jasje gooien. Ja. Dat lijkt me niet zo, zo verstandig eigenlijk. Nee. Maar ja, goed. In ieder geval, het, het, het is nog wel zo slecht dat we uh, met de wereldtoernooi bezig zijn. Uh, en, en trouwens, in juli is in Amsterdam ja. in het zit Ja, klopt. En, uh, maar ja, we zijn maar een handjevol concerten die eigenlijk uitgekocht zijn, Oké. Okay. En ze denken er momenteel zelfs over om een, uh, een concert in de Kroatië, die uh, Jan dat ze in, in de zal optreden, en, uh, dat die wel eens, uh, eens afgezegd zou kunnen gaan worden in de zaak, Oeh. Is het, is het dan uh, eindelijk over met de carrière van Madonna? Ja, goed, boer, ze heeft natuurlijk een gigantische uh, lange carrière achter de rug, dus ja. die jaar. Uh, voor het schat ze niet meer te doen, lijkt mij tenminste. Nee. Uh, dus ja goed, uh, het zal wel eens een keer zijn. Ik je een beetje van minder succesvol bent, ben ja. en Of, of een paar keer wat jij zegt van... We uh, hebben het album is samengesteld. Dat zou zomaar kunnen hoor. Ik heb het nog niet gehoord, maar ik ga er zonder meer naar luisteren. We hebben het nieuw nieuwsgierig gemaakt. Ja, nou moet je maar luisteren. Dan kan je het uh, re zelf oordelen Absoluut, Rudy. Goed jongens, dan... Uh, en mensen met thuis natuurlijk ook dan... De rest mij niks anders dan jullie allemaal ontzettend fijn. Die wensen. ze. Uh, laat de zon lekker schijnen in het antwoord En dan hopen we dat we hem ook nog een beetje krijgen morgen. Maar uh, dat we wel een beetje beter weer krijgen. Nou, dat zal dan, uh, zal dan goed uitkomen, hè? Absoluut. Dus nou, Henry, dankjewel. Graag gedaan weer. En dat ik heb er dan zeggen, allemaal ontzettend fijn weekend. En graag tot volgende week weer. Hey, hetzelfde. Hé, ja, jongens. Doei, doei. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi.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 Boordel, bagagedrager. Je luistert naar Entertainment View. Het is uh, 9 voor 7 de zaterdagavond van uh, ZFM Zandvoort. Vanavond lekker uitgaan of toch uh, voor de tv hangen. Misschien wel het eten. Veel plezier daarmee. En hier is de nieuwe van Ferry Korsten. Samen met Ben Heek is dit Edeno No Stap In. MUZIEK Van Ferry Korsten, wat een fijn liedje zegt. Hey, no, stap in. En tot zover deze Entertainment View. Voor deze zaterdag 14 april 2012. Morgen van uh, 2 tot 5. Zondag in Camerland. Al het nieuws over uh, Sandvoort en omgeving. Het regio En uh, Nationaal Internationaal. Hoe je voorbij komen hier bij CFM Sandvoort. Zometeen de Euro Breakdown. De populairste platen van Europa. Hoor je dus um, hier nou meer informatie over uh, de webcams? Dus uh, wil je ooit een keer in de studio komen kijken? Of uh, gewoon kijken en uh, wil je weten hoe het eraan toe gaat? Binnenkort is het mogelijk, want um, dat zijn de webcams um, echt aan, ja. Dus hou uh, de ZFM-site in de gaten voor uh, meer informatie: www.zfmsanford.nl. Volgende week weer een nieuwe entertainment for you. Met uh, natuurlijk uh, Popstar Henry. En check nog even de Facebook van uh, Entainment View, facebook.com. Uh, en typ je gewoon Entainment View in. Um, voor een leuk bericht kun je er gewoon bij zitten, geen enkel probleem. Jouw favoriete plaat zit er ook maar bij. Dan um, gaan we hem uh, gewoon draaien. En ik heb gewoon zin om even um, ja, uh, te, st te, st te stoppen deze uitzending, te eindigen met een klassieker. Een klassieker die volgens mij wel iedereen kan meezingen. En iedereen vrolijker wordt. Het is Queen. Don't stop me now. Tot volgende keer.